Wow, hier liggen veel teksten en bijna al deze papieren zijn gemaakt van die vroegere vorm van papier. papyrus. in die vitrine links bijvoorbeeld, nummer 123. De eerste tekst is een brief en die tweede, dat is een schrijfoefening. Nou, die ik vroeger op school moest maken, die zagen er heel anders uit. De Egyptenaren kenden drie soorten schrift. Het hieratisch, het demotisch en het schrift. De meeste teksten die je in deze vitrine ziet, zijn geschreven in hieratisch schrift. De eerste tekst bijvoorbeeld, de brief. En ook de schrijfoefening. Maar de vijfde tekst is geschreven in het demotisch schrift. Zie je het verschil tussen beide soorten? Het demotisch schrift gebruikten de Egyptenaren pas later. Het is een soort steno. Elk teken staat voor een heel woord. En dan is er ook nog het hiërogliefenschrift. Kijk maar eens naar al die stukken papieren tegen de achterwand in vitrine 124. Zie je al die kleine tekeningetjes? Dat zijn hiërogliefen. Elk plaatje verbeeldt een woord, een deel van een woord of een klank. Daarom hadden de Egyptenaren veel meer schrijftekens dan wij. Ons alfabet heeft 26 letters, maar het hiërogliefenschrift had wel ruim 800 tekens. Het is een heel ingewikkeld schrift waar de meeste mensen vroeger niets van snapten want veel mensen konden niet lezen en schrijven. Behalve de rijke Egyptenaren... die genoeg geld hadden om een school te betalen. Scholen bevonden zich vaak in tempels. Daar leerde je ook voor schrijver. Dat was een hele zware opleiding. Je moest alle hiërogliefen begrijpen en leren schrijven. Maar ongeveer in het jaar 600 na Christus... werden de tempels gesloten. En toen leerde er ook helemaal niemand meer... hoe je hiërogliefen moest schrijven en lezen. Na een aantal jaren begreep niemand meer iets van de tekeningetjes. Totdat... En ruim 200 jaar geleden een Frans leger in Egypte aankwam. Een officier uit dat leger ontdekte daar een hele grote steen. Dat bleek een heel bijzondere steen te zijn. Er stonden namelijk drie teksten op, in drie verschillende talen. En het was drie keer dezelfde tekst. Kom, dan gaan we even naar die steen kijken. Als je dit kamertje uitloopt, staat er gelijk rechts. Dit is de steen van Rosetta. Zo wordt de steen genoemd, omdat hij vlakbij het plaatsje Rosetta in Egypte is gevonden. Het is een kopie. De echte staat in het British Museum in Londen, in Engeland. Je ziet het goed hè, dat de tekst er in drie verschillende schriften op staat. Het bovenste zijn de hiërogliefen, de middelste tekst is demotisch, waar ik je net over vertelde, en de onderste tekst is Grieks. Zo konden de hiërogliefen vergeleken worden met de teksten daaronder en kon het hiërogliefenschrift worden ontcijferd. Gaaf hè? Ik weet zeker dat mijn buurjongetjes dit nog niet weten. Ik ga het even heel goed onthouden. Weet je trouwens wat het was? De tekst die we net in het kamertje bekeken hebben? Loop nog maar eens terug naar vitrine 124. Al deze stukken papieres vormen één boek. Een dode boek. De Egyptenaren geloofden namelijk in leven na de dood... Dat betekent dat ze geloofden dat zij na hun dood verder zouden leven op een andere plek. Wij zouden misschien zeggen de hemel, maar de Egyptenaren noemden het het dodenrijk. Maar voordat ze in het dodenrijk aankwamen, moesten ze wel de gevaarlijke reis daar naartoe overleven. Dus gaven de nabestaanden de overledenen zo'n dodenboek mee. Al die hiërogliefen zijn spreuken om te zorgen dat de doden veilig en wel in het dodenrijk aan kon komen. Weet je nog dat ik je net bij de piramides over de mastaba's vertelde? Die kleinere graven die voor de piramide stonden. Die zijn vaak helemaal versierd met hiërogliefen. Zullen we die nu maar gaan bekijken? En zien of we wat hiërogliefen kunnen ontcijferen. Als je dit kamertje uitgaat, is de mastaba links van je. Druk nu op pauze en als je bij de mastaba staat, weer op play.